de kapitein van het vrachtschip dat maandag op een kerosinetanker botste komt uit Rusland. Het schip vaart onder Portugese vlag, maar volgens de eigenaar is de kapitein een Rus van 59. Ook de bemanning is deels Russisch, zegt deze Britse verslaggever. It's now being confirmed by the uh, by the vessel's owners uh, Ernst Russ, a German company, even though the vessel flies under a Portuguese flag, that the master of the vessel is a Russian national and the uh, the crew are made up they say of Russian and Filipino nations. De Rus werd gisteren opgepakt en wordt verdacht van doodslag door ernstige nalatigheid. Premier Starmer zegt dat er waarschijnlijk geen opzet in het spel was. Na de aanvaring raakte één bemanningslid vermist. Hij is nog steeds niet gevonden. De Filipijnse oud-president Duterte zit momenteel in het vliegtuig naar Nederland. Hij landt vandaag in Rotterdam, waarna hij naar de gevangenis bij het internationaal strafhof in Den Haag gaat. Dat internationaal strafhof verdenkt hem van misdaden tegen de menselijkheid. Toen Duterte president was, trad hij hardop tegen drugsdealers en gebruikers. Waarbij zeker tientallen mensen werden vermoord. Daarom werd hij gisteren opgepakt en op het vliegtuig gezet. En Pinkpop heeft de laatste namen van de line-up bekendgemaakt. De trust me, mate, you've got this. You always were the strongest. Dean Lewis, Inhaler, Hikpie en Sigrid zijn ook op het festival Inlandgraaf te vinden deze zomer. Net als de boxer, Rebellion en Elephant. En daarmee is de line-up compleet. Pinkpop is van 20 tot en met 22 juni. Het weer van vandaag. dagje met een beetje van alles wat. Af en toe opklaringen met zon. maar tussendoor zijn er ook pittige buien met kans op hagel. Het Wordt max 9 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.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 Most people buy it, but you feel it's one that we can no longer afford. You stop believing in our story, you say it's way too short. Sure. middag luisteraars. Ik ben vandaag begonnen met Direct Soldier One. De volgende is Douwe Bob. This world is our home. All right. Boots on the ground, hard in the sky. I'm living life, not asking why. Wasn't raised on open fields or underneath the big blue skies. Haven't seen the world from every side, but I felt the rain, I felt the tide.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 In de blauwe tram kunt u een biljartje leggen. In de grote zaal staat een biljart en iedereen is van harte welkom. Het biljart is mogelijk op werkdagen op wisselende tijden. Voor informatie en reserveren 3040700 in de ochtend. Of mail naar de balie. De thee en de koffie kunt u afhalen bij Rabbel. Op maandag is Rabbel gesloten. Heeft u belangstelling voor een biljarten? dan kunt u ook contact opnemen door te bellen of te mailen Dear heart there is something i must tell you something said just live for her and slowly let me die. Jim Reeves met A Letter to My Heart. Drie in 1 Robert Long, pseudoniem van Jan Gerrit Bob Arend Leverman... geboren in 1943 en overleden in 2006... was een Nederlandse zanger, schrijver, componist, cabaretier... en radio- en televisiepresentator... In 1967 ging hij zingen bij de band Gloria, later Unit Gloria. Zijn Engelstalige repertoire had, zeker in het licht van wat er allemaal nog komen zou, een betrekkelijk onschuldig karakter. De grootste hit van Gloria was The Last Seven Days. Vanaf 1971 zong hij solo, onder zijn definitieve artiestenaam Robert Long. Een naam die verwijst naar zijn lengte van 1,92 meter. Al bracht hij in 1973 nog een Engelstalige single uit onder de naam Michel Hirschman? Toen Long bij Unit Gloria vertrok, werd zijn rol daar overgenomen door zangeres Bonnie Clair. Long werd geboren in Utrecht en groeide op in Ederveen. Zowel hij als zijn gescheiden moeder kwamen regelmatig in aanvaring met de veelal orthodoxe protestante dorpbewoners. Dat werd er niet beter op toen Robert Long openlijk voor zijn homoseksualiteit uitkwam. In zijn liedjes verwoordt Robert Long het onbehagen dat onder zijn grote groepen jonge mensen leefde. Hij was voor het milieu en tegen het kapitalisme. Zijn felste teksten waren echter gericht tegen de kerk, de paus en Jezus Christus zelf. Hier volgt Robert Long met Jezus redt verliefde en uit de Nederlandse musical Tjechhof vanmorgen vloog zij nog. Samen met Robert Paul, Martine Bijl en Simone Kleisma. Veel plezier. Toen het christendom op aarde kwam en ieder mens het recht ontnam... om zo te leven als hij dacht dat goed was... en heel de aardkorst dik bevlekt met bloed was werd het met een de hoogste tijd dat heidenen na zware strijd door legers, door de kerk geleid, van hun cultuur werden bevrijd. Dat hield men eeuwenlang in stand, vol liefde werd de rechterhand van dieven, slaven, kinderen en vrouwen, als zij een misstap deden afgehouwen. Men zorgde voor een schuldcomplex Wanneer je rondliep in iets geks Of je te buiten ging aan seks Je stond al snel bekend als heks Jezus red, Jezus red, alle mensen opgelet Jezus red, Jezus red, enkel door het gebed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 Jaren gaan er stemmen op voor pil en voor geboorten Stop maar Rome weigert steeds op te beperken Dat zou de zedeloosheid maar versterken Elk recht wordt u nog steeds betwist En seks blijft steeds de antichrist Hij die door zijn orgaan slechts mist Heeft steeds voor duizenden beslist Jezus werd, Jezus werd alle mensen opgelet. Jezus werd, Jezus werd enkel door het gebed. Maar kijk, men is veranderd, want Rooms, Katholiek en Protestant begonnen toch hun greep wat te verliezen. Men moest dus wel een andere koers gaan kiezen. Men was geweldig in zijn zas, Want wat ontdekte men alras Toen men nog eens de Bijbel las Dat Jezus ook een hippie was De wereld kraakt aan alle kanten. grote delen staan in brand Je zou dus zeggen helpt het onheil weer aan Gehuichel wij de rug toekeren maar niets daarvan vergeet het, maar het is Boeddha hier, Jehovah daar. Men draaft getuigend door elkaar en heeft de oplossing al klaar. Jezus red, Jezus red, alle mensen opgelet. Jezus redt, Jezus red, enkel door gebed. Het is maar al te waar, helaas. De paus, de kerstman, Sinterklaas. Zij zijn al eeuwenlang de baas. En eeuwenlang al even dwaas. Jezus red, Jezus red alle mensen uit de dood. Jezus, red, Jezus, red, Jezus, red, Jezus uit de grond. Drie in één. 1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 Ze zeiden dat je met haar ging, want om je pink droeg jij haar ring met rode steen. Wie gaf ze eerder aan geen. Een.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 In een een een een een een een een een een een een een een een een een zo een een een een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 Travelling a Wilburries met End of the Line. Breikunstenaars. Breiklub, de breikunstenaars, komt elke donderdagmiddag van 2 tot 4 bij elkaar. Samen breien of haken, samen handwerken, voor elkaar leren en gezelligheid. De deelname is gratis, inclusief koffie. De breikunstenaars werken ook op bestelling. Een leuke muts, een poncho of een hit tas, alles kan. Bezoek ook eens de Facebook van De Brijkkunstenaars. Meer informatie via Marieke Langeveld. Rob de Nijs, Deze Zee.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 dat mij dicht bij de haven bracht, bleek een schip. Passerend in de koude, donkere nacht, in de ochtend, ees ik dan mijn zeilen weer. Deze zee werd mooier elke keer. Hoe vaak vond ik niet.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 Vervloed. Zij is anders dan dat geen waar iedereen naar zoekt. Maar op naar volden ben ik altijd dicht bij mij. Deze zee, deze zee ben jij. Hoe vaak vond ik niet aan land was de waarde, was de grond, blich te zijn.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 Altijd weer ZFM. Dit was Redbox met For America. Yesterday, yesterday, yesterday, De Boomtown Rats is een muziekgroep rond de Ierse zanger Bob Geldorf. Opgericht in 1975 in Dun lagonair Country Dublin in Ierland. De oorspronkelijke naam van de groep was The Nightlife Trucks. Later veranderd in... De Boomtime Reds. Hier zijn de Boomtime Reds met I Don't Like Monday. The whole day down. Play with the toys a while well. And school's out early And soon we be learning And the lesson today is how to die And then the bullhorn crackles And the captain tackles With the problems of the hows and whys And he can see no reasons Cause there are no reasons What reason do you need to who die? Het was Scott McKenzie met San Francisco. Elke maandag en donderdagmiddag wordt er in pluspunt gekookt. Een kok bereidt met medewerking van deelnemers van het RIBB... en nieuw unicum, een heerlijke maaltijd voor de buurtbewoners. Maandag en donderdag van 5 tot 7 uur. De kosten voor de maaltijd is 10,50 per persoon. Dat is inclusief een drankje vooraf en een kopje koffie na de maaltijd. Met de Zandvoortpas zijn de kosten slechts 8,50. U dient wel te reserveren voor de maaltijd. Dit kan tot woensdag of vrijdagmiddag ervoor tot 4 uur middags. U kunt zich aanmelden bij de balie van Pluspunt, telefoonnummer 5740330. En afzeggen kan ook tot maandag, dinsdag en donderdagochtend tot 10 uur. Suzanne Vreek Freek, als het avond is.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 De Rembrandt met I'll be there for you. Vrouwencafé. Vrouwen van alle leeftijden en nationaliteiten komen samen om gezellig een kopje koffie te drinken en over allerlei onderwerpen te praten. De groep kan altijd een gastspreekster uitnodigen om een bepaald thema te behandelen. Het is elke vrijdag van half tien tot twaalf uur. Aanmelden is niet nodig. Pluspunt Zandvoort Noord. OGIN, Light and Shadows. Ozie, van muziek, Ozie, cry no more, cry no more.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 van het eerste uur van lunch op de woensdag. Ik zie u graag weer terug straks na het nieuws en de boodschappen. En ik eindig met John Denver: Take me home, country roads. These country roads take me home.